De Spanjaard Fernando Alonso van Ferrari werd derde. Het weer, zonnige dag, maximaal 20 graden. Oostenwind is matig en aan zee soms vrij krachtig. Ook morgen, zonnig en droog. Dit was het. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven lekker!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 This And that, you're gonna have to be. I came from the mountain, the crust of creation. My whole situation made from clay to stone, and now I'm telling everybody I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. -lay. All I have to do is think of me and I peace of mind.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 FM Tell quei momenti fra del canti degli swan sto pensando te oh yeah sto pensando te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 Volgens onderzoekers wordt er steeds meer gebruik gemaakt van sociale netwerken als Hives en Facebook. Het e-mailgebruik loopt daardoor terug. Opvallend is de opkomst van mobiel internet. Mensen gebruiken steeds vaker een mobieltje om hun sociale netwerken te onderhouden. In het buitenland is die trend nog veel duidelijker, zeggen de onderzoekers. Vooral in opkomende landen als China, Brazilië en Maleisië neemt mobiel internet een grote vlucht. In de Servische hoofdstad Belgrado is een homomanifestatie volledig uit de hand gelopen. Duizend mensen deden mee aan de gay pride, die werd gehouden in een park. Tegenstanders gooiden met stenen en flessen... waarnaar de massaal aanwezige politie ingreep. Rechtse groeperingen hadden al aangekondigd dat ze de gay pride zouden verstoren. In Finland is een standbeeld onthuld voor voetballer Jari Liedmanen. De 39-jarige prof geldt in eigen land als succesvolste voetballer aller tijden. Hij is record international en heeft voor het Finse elftal ook de meeste doelpunten gescoord. Liedmanen speelde jarenlang bij Ajax en ook bij Barcelona en Liverpool... Liedmanen staat nu onder contract bij FC Lati. Het standbeeld van Liedmanen staat ook daar in zijn geboorteplaats in de buurt van het stadion. De dode man die gisterochtend werd gevonden bij een taxi in Kaatsheuvel was de chauffeur van de taxi. Het was een man van 37 met een eigen bedrijf. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft 25 rechercheurs op de zaak gezet. Na aanleiding van de dood van de taxichauffeur hebben collega-chauffeurs vannacht in Tilburg actie gevoerd tegen het geweld in hun beroepsgroep. Tussen half vier en half vijf reden ze niet. En hadden ze met hekken een plein in het centrum afgezet. Het weer.